Rajoy wil die bezuinigingen onder meer realiseren... door de omzetbelasting te verhogen en extra tekorten op de publieke sector. Rajoy sloot voor het eerst niet uit... dat Spanje moet aankloppen bij het Europese noodfonds. Hij zei dat hij alle opties onderzoekt... omdat het steeds duurder wordt om geld te lenen voor Spanje. Het weer, vannacht enkele buien en een graad of 13...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 Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. En welkom in het tweede uur van Kazeruna. Klaas Jansma, mijn gast uit het eerste uur, die blijft nog heel even zitten tot kwart over één. Dus als u vragen heeft voor Klaas Jansma over het scoetje zielen, dan moet u nu snel bellen. 0800... Of wat dan ook. Of wat dan ook, dat mag ook. Over Friesland, dat mag natuurlijk ook. Anneke Dauma. Anneke Dauma, waar we een plaats van rijden. Het telefoonnummer is gratis, 0800 1121 0800 1121, dat is de telefoonnummer. Meld ik aan kazeluna.ncv.nl. Um, we kregen een mailtje van uh, Irma Visgroot. Uh, nou, dik genieten van dit interview, uh, zegt ze. Dank je. Um, zo leuk om als Friesland-fan de verhalen achter de schermen uh, te horen over het Koetje Zielen. Vraag aan jou, Klaas: is... Klaas, welk boek raad je me aan om hetgeen je allemaal vertelde en beschreef. Uh, om die cadeau te geven aan haar man? Welk boek zou je aanraden? Als die man houdt van. Uh, uh, Korte verhaaltjes vol ondeugendheden en bizarre humor, Ook wel eens wat banaal en triviaal en hoe dan ook en plat. Maar wel heel leuk. Dan is van Eldert Meter, die heeft nu twee boeken geschreven. De tweede is de kop ervoor, zowat. En de eerste is, ja, dat, dat laatste deel van de titel is Tot huisjes kloot. Die zijn beide nog te krijgen. Ja. En uh, dat is leuk. En als die man studieus is, dan moet hij mijn boek nemen... wat nu uitverkocht is. Maar dat komt straks. Dat heet Troch de Wien. Maar ja. het is in het Nederlands. En dat, dat, gaat, dat, dat gaat over de hele wetenschap, over de hele historie van de scootsies. Want dat is, we hadden het vorige uur even over een, een uitgebreide beschrijving van allerlei scootsies die er zijn tussen 1866 en 1966. Maar er komt nu een soort nieuwe editie. Komt daarvan. Ja, en dat, daar komt dat scoetjesielen, zoals zich dat heeft ontwikkeld vanaf 1966... komt ook aan de orde, want vooral uh, na 1980... is er een weergeloze ontwikkeling geweest. In die hele platbodems. En dus bij de Lijmsteraken... Waar ik nu met een boek bezig ben, is dat zo. En dat is bij discussies ook zo. Dat is echt heel geweldig. Dat, dat, dat is Op wereldschaal is dat interessant. Ja. O, ook in de duurzaamheid. Hoe ga je optimaal om met de natuurlijke energie? En daar allemaal jonge ontwerpers uit, uit Delft starten zich erop... en die zijn dan in gevecht en discussie met gewone praktijkmensen... die alleen maar lage beroepsonderwijs hebben gehad. En dat knalt dan tegen elkaar aan... En de, de ene heeft dan de computer... en de andere heeft uh, de tekeningen van Paken-Jan. Uh, uh, ja. en, en, en geweldig is dat, wat daaruit voortkomt. Dat is een soort synergie waarvan jij zegt... Van het is goed dat dat, dat, dat plaatsvindt. Dat, nou, dat die vernieuwing, die innovatie, dat dat gebeurt. Heel mooi. Neem bijvoorbeeld Piet van Ozanen. Die, die is een, een ingenieur. Die, die helpt nu mee om grote supertankers... energiezuiniger te maken... Mm -hmm. En als we straks weer zuiltjes op die grote containerschepen krijgen. dan zijn er Nederlanders. misschien André Hoek van Hoek Design is zo'n man. maar die heeft de, de, de spanning en het vaak geleerd. bij Scootjes en bij te raken. En dat maakt het zo prachtig. dat hier een soort kenniscentrum is vanuit die praktijk. van dat wedstrijdzeilen. waar het echt om gaat om het optimum eruit te halen. wat, wat plotseling weer van belang blijkt te zijn voor, voor de internationale economie. Maar ook boeiend dat een computer... kan die het schaken winnen van de beste schaker. Ja. En kan hij het ontwerp van een schip mooier maken... dan de beste ontwerper met de hand. Ja. En je zei al van, uh, afgelopen winter hebben ze bij elkaar gezeten... en toch maar gewoon met de hand weer een, uh, een, een zeil um, uh, ja, geschetst, min of meer. Precies. En dat blijkt dan toch heel goed uh, te werken. Um, Irma, die zei ook nog van, heb je ook iets gedaan met luisterboeken? Dus dat je zelf de verhalen vertelt, want jouw stem hoort zo erg bij die verhalen. Ja, gehalen. nou weet je wat, uh, ze gooien me er een jaar te gauw uit. Dat, uh, en nu denk ik, wat moet ik volgend jaar? En ik kan daar verdrietig en sip langs mm. de kant zitten. Maar ik kan ook denken, ik heb nu drie weken voor mezelf... En ik ga in ieder geval een cabaretprogramma, denk ik, maken. Dat heet, ze binnen lang net van me, jou. Dat betekent, ze zijn al lang, lang niet van me om... af. Ja, precies. <laughs> en, ja. en misschien dat ik dan ook wel een luisterboek ga inspreken. Ja. Heb je er spijt van dat je gezegd hebt dat je gaat stoppen? Nou, ja, ik denk nu wel. Het is wel een beetje uit mijn handige. Maar ik weet, ik ben freelancer. En ik vind het een verstandige beslissing. Van om er op Friesland te zeggen, nou, CP houdt er mee op. En dan klaas volgend jaar, nu in één keer, maar nieuw concept. Dat vind ik, ik vind het pijnlijk en jammer, maar wel verstandig. Ik heb de hele tijd gedacht dat het een eigen keuze was. Nee, na volgend jaar. Dus ik had nog een jaar langer gewild. Dus het was mijn keuze om na volgend jaar te stoppen. En ja. ik stap nu na dit jaar. En dat ene jaar beschouw ik nu maar als een geschenk dat ik nu drie weken heb om met mijn vrouw eens een keer naar de PC en Vraneker... waar ik nog nooit dat, geweest dat, ben. Dat Kaatsen? Dat Kaatsen. Ja. En ik ben wel eens geweest naar het Vierliab-kampioenschap. Daar kan ik nu echt ook een keer naartoe. Okay. Dus wij kunnen nu ook genieten van andere dingen die mooi zijn. Ja. Ja. Nou, dat, is, dat, dat, dat is ook heel mooi. Ja. We gaan naar uh, Hanna Scholten. Zij uh, ja, heeft goeden gebeeld. Goedenavond. Goedenavond naar 0800-1121. Um, bent u Fries? Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik, ik woon in Harderwijk... Ja. En uh, ik ga wel elk jaar naar het koetje zitten, ja. met mijn zus. En dan gaan we op de boot, zij stapt in Zwolle op en ik in Kampen. En vroeger deden we dat vanuit uh, de Lemmer. En als we dan op de boot zitten en dan, uh, dan liggen we ergens daar in de baai van, uh, van de Lemmer. En dan begint iedereen te brullen en wij ook radio aan. Want Klaas Jansma die komt. koetje ja. en... zelen zonder Klaas Jansma, dat, dat is haast niet voorstelbaar. Nee, maar kunt u het volgen wat hij zegt? Nee, nou ja, enigszins, enigszins. Jawel, als je, als je, als je goed oplet, en uh, dat, zeg maar de helft begrijp ik ervan. Ja, en, en waarom heeft u het dan aan? Ja, ik vind het zo'n geweldige man. Zijn enthousiasme, zijn stem. Uh, uh, uh, ja, dat pakt me gewoon, ook nu, zoals ik hem nu weer hoor. Ik, ik ben echt een fan. Ja. Ja. Nou, uh, ik zou zeggen... doe straks na de uitzending het adres even. <laughs> Mijn vrouw zit hierachter, maar dat hindert niks. Maar nee, wat, dat hoor ik meer. Wat natuurlijk zo is, moeten we goed begrijpen... het komt vooral van de magie van die prachtige scootjes. Dat ja, is in 17, 1750 al begonnen. En het is maar, er nog. En het zijn, er zijn nu tachtig schepen die eraan meedoen. Dat betekent... Twee keer duizend mensen in zo'n klein gebiedje. En alleen maar watersport. En het is zo spannend. En het is zo soms onbarmhartig. Mm -hmm. En het is ook soms zo duur. De, en ik mag er verslag van doen. En nu komt er straks, waarschijnlijk volgend jaar, een opvolger van mij. Dan zeg je, nou, die heeft er verstaan van. Dat is een hele nou, verbetering. Het, het zal best, maar de manier waarop u het weet uh, voor te schotelen... Dat, uh, ik vind het geweldig. Nou, bedankt. Ja, Hanna schot. Ja, ga, ga, gaat u dit jaar weer ernaar toe? Dat is goed te zien. Ja ja, ja, ja, volgende komende woensdag weer. En dan gaat het radiootje weer aan. En, en dan, dan gaat en, het radiootje aan. Ja hoor, nou zeker. Nou, dan we weer op een lammer. Uh, en verder via de satelliet omroep Friesland. Dus uh, het komt helemaal goed. Nou, nou geweldig. Hartelijk dank ja. voor het bellen, Hanna. Ja, Hele goede nacht. Heeft Dag. u vragen voor uh, Klaas? Kan nog een paar minuten. En, en verder vinden we het ook leuk om verhalen te horen over Friesland. Heeft u een relatie met Friesland? Komt u daar vaak? Komt u er voor de zomer? Um, of is die relatie eigenlijk weggegaan? Vertel daarover straks. Bel ons even 0800-1121. Mail naar caseluna@ncv.nl. Renata van der Wal heeft dat gedaan. Uh, zij woont in Den Haag, maar is geboren in Friesland van kleins af aan... Um, reeds 35 jaar luister ik naar de fantastische radioverslagen van Klaas en van Sippi. tijdens het Scootje Zielen. Mijn paken, Simke Hoekstra uit Koudem. was vroeger de starter van de SKS-wedstrijd in Stavoren. Nou, dan schrijft zij aan het eind. Klaas Tiegetang van Jirn. Geweldig mooie radio. No, no, no, no. Dat nou, nou, nou, dit is bijna ontroerend. Bijna ontroerend. Gaan we snel ja. naar Hans. Hans heeft een uh, vraag. Teg, Hans, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja. Hans. Wat is de vraag? Um... Ja, ik, uh, het is waarschijnlijk een heel domme vraag. Nou, probeer. Je. Kun je met een scooter planeren? Wat, dat is zo'n intelligente vraag Hans. En zo'n goede vraag. En zo fundamenteel. Want weet je wat het is? Er was een uh, strijd uh, tussen de ontwerplijn van Volkert Nicolaas van Loon. Die ja. twee publicaties heeft geschreven in 18. Uh, 21 en 1838. En die wilden een schip modelleren zoals de schepper uh, de snoek had gemaakt. Want dat was het snelste beest in het water. En zo'n schip ja. moest je hebben. En toen, uh, eigenlijk op die manier is er ook uh, met scootjes wel gewerkt. Maar de heren Roorda maakten een scootje uh, met een. Uh, omhoogliggende kop, een geveegde ja. kop en een gepiekte kont... waardoor die kop een beetje opkwam. En er is een boeier geweest, de Stanfries... die is door André Wegener eh, op het droge getrokken... zodat de gebroeders, de boer van Lemmer, hem konden nameten... om de Lemster Aak te verbeteren. Toen is de Spesalutis gebouwd in 1813, 1913... en die kon min of meer planeren... En nu okay. hebben ze ontdekt dat 80% van het water gaat onder het schip door. Wat dat is planeren? Planeren is dat je loskomt bijna van het water. Dat er wat lucht onder zo'n kop komt. Zodat je eigenlijk in die kont nog wat een beetje, beetje, beetje zwevend op dat water komt. En is het ook moeilijk om te sturen. En de allersnelste scootjes nu, als ze het helemaal super doen... dan liften ze bijna van het water los... Dat is die van Heerenveen, die dus het vroeger zo vaak won. En nu door die formule even wat achteruit geslagen is. Die kan bijna oh. planeren. En, en hier gaat het nou precies om als we het hebben over de felle strijd... Binnen over de ontwerpmogelijkheden van de Lamster Aken. En, en hoe die snelle scootjes zijn. Dus ik vind het zo'n prachtige vraag als je ermee kunt ja, maar, planeren. Heb je, je het wel eens meegemaakt, meneer Klaas? Ik, ik, ik, heb, ik zie dat heer de Scootje, als okay. hij op super vorm is... dan planeert hij min of meer bijna. We moeten even onderbreken, want er is een spookrijder, een melding.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 U bent terug bij de zomereditie. u kunt bellen met um, vragen voor Klaas Jansma. Nou ja, Het is bijna kwart over, want u moet zo weg, uh, Klaas. Ik wil want... weg, want morgen moeten we Precies, naar, staveren. naar Staveren. Ik heb nog één mevrouw aan de lijn, mevrouw Timmermans. Um, mevrouw Timmermans, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Ja. ja. U komt uit een Schippersfamilie, hè? Ja, ja mijn moeder was een uh, dochter, een Ja. van de Heide. Ja, en uh, u heeft een specifieke vraag voor, uh, voor Klaas Jansma? Nou, ik eh, vooral mij was het uh, mijn ouders, mijn grootouders het terugschippen. En mijn moeder is ook altijd aan boord geweest toen. En ik ben geloof ik ook op de, op de schip geboren. Maar uh, dat is in de tijd afgehaald toen mijn grootouders waren overleden. En toen is er dus iemand, dat heb ik wel eens gehoord over Leeuwrik en over de heer Meester. En dat die daar wel, uh, nou wel eens een enkele keer zo kwamen... Of het schip ook te koop was. En dan is mijn vraag eigenlijk: weet de heer Meter ook waar het schip gebleven is? Hoe heet het dat schip? Ziet op zichzelf. Een. Je, er zijn er meerdere die zo heten. En hoe heet het de eigenaar of degene die het heeft laten bouwen? Oeh, dat weet ik niet. Ik weet dat... alleen dat mijn grootvader Wiebe van der Heide heette. Ja, Riemer van der Heide? Wiebe. Wiebe van der Heide? Wiebe. En ja. waar had hij domicilie? In Achten. Wat? Asen. As in Assen. Dan kan ik, het, kan ik het niet nagaan, want dan hoort hij niet bij het Friese erfgoed. En oh. we hebben eigenlijk de Drentse schepen niet in beeld. Maar er waren wel, ziet op u zelf, schepen uh, ja. in die naamfamilie. Maar waar deze gebleven is, ik zou het niet weten, maar dit is dan ook niet een scootje geweest. Oh. Dus als hij in, uit Aassen kwam dan was het waarschijnlijk toch een, een, een, een, een, ja, uh, een, een soort aak of wat dan ook maar. Of een tjalkje. Maar, uh, ik zal, maar mevrouw uh, Timmermans, waar woont u zelf? In Arsene. Ik meende dat het schip te vertoond was. Ja, maar dan, dan hebben wij hem niet meer in beeld. En helaas, daar kan ik het u niet vertellen. Die schepen, daar zijn er vele van verdwenen. Uh, het zij in het schroot, het zij op andere manier... door de Duitsers gepikt in de oorlog, is ook gebeurd. Die scootjes ja, die, ja. die, die, die konden bewaard blijven omdat ze zo heel goed geschikt waren... om als onderbouw voor een woning te dienen ja. na de oorlog. Klaas, ja. is, er, is er een plek waar mevrouw Timmans wel terecht zou kunnen met haar vraag? Nee, dat, je moet dan bij uh, onderzoeken bij de scheepsmetingdienst. Nu is ze bij het uh, uh, Maritiem Museum in Rotterdam zijn de gegevens van de scheepsmetingdienst zijn gedigitaliseerd. Ja. En als mevrouw jong is en vreugdevol... en zich goed kan redden met digitale bestanden... dan zou ze kunnen proberen met Maritiem Museum in Rotterdam... die eh, gegevens, maar dan moet ze beschikken over het registratienummer. Dat is absoluut noodzakelijk. Maar bij een 73-ton schip, die heeft een registratienummer gehad... en van der Heide, dus dan kan je dat naar zoeken... En dan kan je alle gegevens weer nakomen, tot en met, via de hypotheekakten... waar hij waarschijnlijk de laatste eigenaar gebleven is. Ja, okay. ja. Nou, nou ik, dat... ik, ik hoop dat u uh, familie anders heeft, uh, mevrouw Timmans, die u daarbij kan, uh, kan helpen. Ja. ja. Nou, ik denk het niet, want ik ben alleen naar Holven. Oh, oké. Okay. Ja, ja, en ik heb dan een oude nicht die is 104. Ja. Ja, ik weet niet hoe die uh, digitaal nog terugkomen. Uh, <laughs> Goed, dank u, dank u wel voor uh, het bellen, mevrouw Tilmans. Um, ja, het, het zit erop. Er um, was nog één vraag van iemand die zei van... ja, wordt het wel eens afgelast? Morgen is de wedstrijd bij Stavoren. Ja, uh, wordt te vaak afgelast. Ja. Dat is ook een mis voor de organisatie. Ja. Die wil die schepen nu ook weer wat terugbrengen naar een vorm... zodat ze gewoon bij Windkracht 6 nog kunnen zeilen. Maar morgen zeilen ze bij Stavoren... Uh, wij ouderwetsen zijn nog vaak Schalen. wat staveren. Ja. Uh, het punt is dan wel, is het dik water of dunwater. Uh, als het een paar dagen hard gewaaid heeft, zoals nu, heb je dik water, want dan zit er zand in het water. Dat geeft wat extra soortelijk gewicht. En dat geeft wat meer drijfvermogen aan die scoetjes. En dan zijn die golven wat minder woest... Dus dan, dan kan het wat langer bij dezelfde windkracht. Dus het is nu dik water, zoals het heet. Als het dun water was, dat is als die storm net opkomt, dan is het wat riskanter. Want dan gaat de scootie gauwer om. Maar wat ze vanmorgen verwachten met rukwinden en windstoten. Kijk om twaalf uur, zou ik zeggen, maar even naar de lucht. Doe die buienrader er maar niet voor. Want dan kan je toch niet op vertrouwen. Maar kijk even naar de lucht. En als je daar in de buurt bent, en als je dan denkt, nou. Lijkt er nou wel op. Ach, ga er dan naartoe. Ja. En ach, ben je misschien twee euro kwijt. Om niks, maar hint niks. En dan een prachtige dag in Staveren. Want er is het ook altijd scatteren door de bleker met de harenkjes. En de andere met de visjes. En het Staveren leeft dan ook één dag als de oude stad in, uh, van uh, Europese kusten. En als het wel doorgaat, kunt u gewoon Klaas Jansma... via onder Friesland horen en s'avonds het de verslag via televisie. Precies, of via de website, dat heb ik de afgelopen dagen gedaan. Ik had dat ook heel goed. Klaas Jansma, hartelijk dank voor het komen naar Kazeluna. Het was mij een grote vreugde. Uh, nou, het was mij zeer genoeg om uh, de stem uit mijn jeugd te horen... in de studio hier van, van Kazeluna. Heeft u thuis uh, nog verhalen over Friesland? Um, uw herinneringen, uh, wat u nu heeft verband met Friesland? Bel 0800-1121. 0800-1121. Doe ze mij die mooiste, liefste, fjörgste tipte, in. Does je mij de angst voorbij en breng mij veilig binnen. Vlimme mij de lof die nog voor vlog mij zien Does je mij de liefde, u. Does je mij de liefde, als elke die in de kind, dus doe ons nog oor een droom. Lid meisje, wat nivens nog van dat tinker mocht. Luke mij hoe de krezen van die allerleste tucht. Doe ons je mij de liefde. Doe je mij de liefde. En wij trouwen, dus je ontenij begin. Dus je mij met zwagen, dus je onten niet meer kent. De lerde oer of ongetrokken, wij nemen kind besnut. Dus je mij de lerde, dus je mij. Ik snapt dat wij natuurlijk Friestalige muziek draaien dit uur... als we het over Friesland hebben in Kazaluna, Dan hoort deze er zeker bij elke Elske de Wal. Met ze my the leaf dude. Um, wij uh, hebben het over Friesland, over herinneringen aan Friesland... over wat verband u daarmee heeft, of u nu... Um, ja nou, eigenlijk niet zo vaak mee komt, maar dat het toch wel heel leuk zou zijn... om dat wel weer te doen. Een ouwe paken, een ouwe beffen. Misschien dat u uh, mooie tradities uit Friesland uh, in ere houdt. Ik hoor graag uw verhalen. Bel me daarvoor op 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncv.nl. En als u twittert, gebruik dan uh, de hashtag Kazaluna. Mevrouw van der Veen, een hele ja. goede nacht. Dag, hallo. Doei, dag. dag. Ik heet uh, van voren Jacomien, dat is ook echt Fries, hè? Ja. <laughs> Tenminste, uh, en zeker van de, de van Veen, me. dat klinkt ook heel erg Fries? Ja, mijn vader was van de Veen en mijn moeder heette Algra. Oh, dat ook, is he uh, helemaal ja, Fries, had, is dat? Dat is de familie van de Algraaien die in de politiek zat. Oké. Okay. En um, uh, is het uh, uh, een provincie waar je uh, vaak nog komt of helemaal niet meer? Nee, eigenlijk helemaal niet meer. Want ja, er is haast niemand meer, hè? Nee. Dat is zo jammer. Mijn hele jeugd heb ik daar doorgebracht, eigenlijk iedere vakantie en zo. En uh, ik, wat ik zo leuk vind, dus dat ik een boek heb, wat van mijn paken en beppen was, ja. geschreven, over hun gezin. En het uh, heet in Fries, het skallenleven in Tietjerk. Want mijn uh, paken en beppen uh, zijn daar aan het spoor geweest. Daar, zijn mijn, uh, daar is mijn moeder geboren, nou ja, en uh, de broers en zusters eigenlijk ook. Dus op het uh, spoor, er was een, ja, ook een huisje erbij. En uh, daar is dat gezin uh, geboren eigenlijk. Ja, en was dat spoor naar Groningen toen nog? Of weet je waar dat naartoe ging? Nee, ja, het dat, ja, dat, dat, dat bestaat niet meer, hè. Het staat nee. er wel. Maar het uh, bestaat niet meer, nee. Nee, nee, precies. En was het vooral dan dat u dus voor de familie uh, naar Friesland kwam? Ja, ja, want mijn ouders uh, die zijn naar Rijmuiden gegaan en is mijn vader bakker geworden, ja. want... Uh... Het was een hele wereldreis voor hem. Dat zei hij altijd. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Want um, he heeft u nog, um, behalve dat boek... Um, no nog, nog Friese dingetjes, Friese tradities? Dat u uh, bepaalde da herinneringen daaraan heeft? Ja, gewoon ook hè. Ik was er met mijn man, die zeg maar is al twintig jaar overleden... en uh, zaten we in V. En we zaten dus ook... Uh, nou, toch wel rijke boerenmensen aan, aan de tafel. Wij bleven daar een nachtje uh, in het hotel. Mm -hmm. En toen uh, <coughs> komt er een kleinzoon binnen. En zei, paken. jeus. Ik ga naar squad. Nou ja, pa, uh, opa, kijk eens. Ik heb nieuwe schoenen. Nou jongen, dat ben mooi. Zei. <coughs> en uh, ja, het verhaal ging even door. Ja, paken En uh, ze runnen hard. Ze, ze, ze, ze kunnen heel hard. Hij zei, nou, dat zijn... Aviceers kwam in Post-Friese. Dat betekent dus uh, dat zijn opschietschoenen. Nou, ik vond het zo leuk eigenlijk. Ik had het nog nooit gehoord. Dus bij uh, schoot het in de, de La. En ja. die mensen kijken naar ons. Van, waarom mag ik jullie nou? Ja, ik zeg, wij komen voor de muiden. Ik zeg, maar onze ouders zijn Friesen. Ik zeg, wij verstaan het wel, maar we spreken het niet goed. Dus het was wel uh, heel komisch, heel leuk. En het, het woord aviceer is ook wel echt een, een heel Fries woord. Ja. Ja, ja, wat dat betreft. Ja. ja. ja. Het opschieten. Het, uh, ja precies. En dat vond, ja, ik vond het een hele leuke uitdrukking. En mijn, mijn pake die zei altijd, eh, uh, uh, was het, eh, uh, zullen we zeggen, 30 graden boven nul, eh, uh, al hoor, net op het ijs. Niet op het ijs. Ja precies. Dat ja, was precies. ook een leuke uitdrukking. Dat, dat gebruik ik nog steeds. Ja. Dus als er iemand bij mij is geweest op de of zo, en ze gaan de deur uit, nou, ze denkt, nee, ik zit niet op het ijs. Dat zeg ik dan maar in het Hollands, want ja, ja, precies. schrijven ze het helemaal niet. Nee, maar nee, dus nee, vinden nee, het wel nee. leuk. En de schieters in de lachen en ze zeggen, wat slaat dat nou op? Ze nou ja, ik zeg, goed, dus ik vond het leuk. <laughs> nou, mo mooie herinneringen aan, aan Friesland. Ja. Dank u wel, mevrouw Van der Veen. Absoluut hoor. Dank u wel, ook voor de uitzending. Ik luister graag. Nou, vinden we leuk om dat te horen. Dank ja, u wel. Ja, absoluut. Oké, okay, goeienacht. Morgen. Dag. Dan uh, gaan we snel uh, naar Ton toe. Dag Ton, goeienacht. Dag Henk, Hallo. Uh, ja, ter inleiding mag ik misschien even zeggen dat ik het uh, heel mooi vind en vond... Uh, dat Omroep Friesland, die zendt uit via de landelijke kanalen, hè? Ja, die is als en enige omroep mogen zij, het... omdat het fries natuurlijk de tweede taal is van Nederland, hebben ze zendtijd ja. op, op Nederland 1, ja, ja. 2 of 3. Ja. Andere omroepen doen het ook wel eens, maar dan moet het echt over een soap gaan, zo die Twentse soap bijvoorbeeld in de tijd. Hè. Ja. Maar goed, maar dus ik, ik, ik kijk dan zo, en bijvoorbeeld ook uitzending over de lst tocht en toen heb ik geprobeerd het liedje over... Elf, uh, het Friese woord voor Elf Stedentocht. Uh, uh, me eigen te maken. dat is me niet gelukt, want het was een heel ingewikkeld lied. Maar uh, daar wou ik niet over bellen. Ik wou erover bellen dat ik heel. Uh, uh, geboeid was door een, uh, een project. met uh, allemaal liederen van. Lied, liederen, liedjes van Bob Dylan in het Fries. Ja. En dan uh, uh, heb ik ze toen uh, gekocht. Dat, dat was echt. moeten speciaal besteld worden. Want ze gingen in de rest van Nederland natuurlijk niet in, in stapels over de toonbank. Maar dat, is, dat zijn twee cd's, uh, delen in het Frisk. Ja. En die vond ik erg, vind ik erg mooi. En wat ik er ook uh, zo bijzonder aan vind, dat is dat uh, wat dat betreft het Fries ook zo n, zo n, zich, zich zo goed leent voor, voor poëtische teksten. Mm -hmm. Want, want spreek, je, spreek je zelf Fries? Nee, ik ben een Brabander, geboren, ja. ik ben het ook een Brabander. Maar zo klinkt het uh, nou, althans wel, ja. Ja, nou, uh, dat gaf ik eigenlijk... Uh, in staat vind je veel Engels in terug. Af en toe, daar was dan zo'n internationaal minderheden liedjesfestival. En uh, daar hadden ze het voortdurend over Verske, in plaats van liedje. Nou, dat, dat lijkt een beetje op een wat Brabantsachtig woord, hè? Ja. Maar. Uh, ik vond dat heel mooi, dus dat Dylan project hebben ze het genoemd, want ze deden het op allerlei manieren en allerlei artiesten hebben eraan meegewerkt. Ja. Dat is echt nog een, een, een, een dierbare uitgave die ik gedaan heb, naar aanleiding van dat ik Omroep Friesland regelmatig kan bekijken. En dan gaat het dus om, om het, het Fries als, als zangtaal, als, om mee te zingen, ja, de, de, het, het melodische ja. zeg maar. Ja, ik heb eigenlijk nog nooit een. Uh, ja, ik heb wel eens een gedicht uh, in het Fries ge, uh, gelezen, maar daar stond dan de Nederlandse vertaling naast. Mm -hmm. En ik heb ook wel eens een. Uh, zo'n weetje uh, ergens ook gelezen bij een van die gedichten, dat eigenlijk het woord uh, van de 11 toch ook het woord klune, dat dat eigenlijk het eerste voorkomt in een psalm uit de 17e of 18e eeuw. Daar wordt het woord klunen het eerste gebruikt. In de betekenis van. Uh, ja, uh, ja, bukken, uh, zwoegen en, en, en, en, en zoiets. Hè? Ja, dus, het dus gaat dat gaat ver terug. Ja, ja. Ja, ja, ja, we, we hebben uh, Ton even zitten zoeken en hopen dat we een mooi exemplaar gevonden hebben van uh, een nummer uit dat project waar jij het over had. Ja. Van Dylan in het Visk. We hebben in ieder geval een, een nummer van Dylan en uh, in de uitvoering van uh, Renaud Ritsma. Oh, het is vier dat is waar, waar uh, dat Oerus commercial. We zullen uh, eens even luisteren hoe dat klinkt. De west, mijn leven zon. Alwere is de west, bestuurd op woon. Oh. Ik klom op elkaar, voel het zeer mistige bergen. En ik zwalk in een oude, het stwarmend mij tergen. Ik dwarm in jeppen. Donkere worden, en ik vocht op een zee. Om mijn skit te behouden, en ik slipt op het of Ten einde verkouden het is zwier, het is zwier, het is zwier, het is zwier, zwierbaar. Dat kon ze. Oh, wat is toch zo, mijn leve zoon? Oh, wat is toch zo, wij sturen het op Ik zeg een krik bijna poppen tussen de peren, Ik sterren van goud met het zusteren heren. Ik zeg jong. Jongens om de oorlog te leren en keer voor kerels mijn bloedige pielen. Je zwaar musikon, maar doos lieben stielen. Ik zeg zeer sprekers, mij ik zijn tonen. Ik zeg van gezond: iets we ontvangen. Het is weer, het is weer, het is weer, het is weer, het is weer, het is weer, het is weer, het oh, is weer, het oh, is weer, is weer, het is is het De stip van het groen is, het raam van werken, het land dat het groen is. Ja, de duizenden de dieren, maar het hier niet harde. Het meest gedicht, jongen, viel's. Verliezen. Auw! Oh, de de klo, in het wiesel. Het is weer, Het is weer, Het is weer, Het is weer, Het is Dat Stoon, wij stoert het op Ik moet een vanken naar staat in de hondje. En ik moet een paarden die stoor op zijn rondje. En frammen sta omron, maar vuur in haar hier. En ik moet een ben bij het nest van een neer. En ik voeske maar leuk in eerde opjoegen. En hoor die neus, dat naar je verdroegen. Het is wie, het is zwier, het is wie, het is weer. De Ik keer op u en verdwaar je de streven. Ik zult bij een lang van verschrikkelijk drillen, maar dozen de meest. heeft en ik doe in de zee om wie ze te krijgen en ik kom bij de meeske een jong vermeilier en ik kom bij de meeske een jong vermeilier en ik kom bij de meeske een jong vermeilier Pop Bob Dylan in het Fries, gezongen door Renaat Ritsema. Het is svierwaar uh, dat oerlescommerciaal. Ton, dit was uh, uit het project, hè? Van uh, ja, hoe je ja, Dylan het is, in van, het Fries kunt laten klinken. Een van de heftigste liedjes. En het mooie was, ik had kort daarvoor uh, de cd-box van uh, Ernst Jans. Hè, dus in het Nederlands aangeschaft. En, en Ja, het is, is, is, is een heftig lied, hè? Het is een van de... Het is niet een lief en zomaar een liefdesliedje of zomaar een vrolijk liedje. Het is echt een, een ontzettend heftig liedje, vind ik. Hè? Ja, a hard Rain's uh, een Fall het is het origineel. Maar in, in het Fries blijft het voor jou dus overeind staan? Ja, ja, helemaal. Helemaal. Ja, dankjewel dat je ons uh, daar uh, op gewezen hebt. Dat we deze platen mooi konden <laughs> je ja, ja. Dankjewel, Ton. Goeienacht. nacht. bij daar. Dag. We hebben het uh, in Kazuna over Friesland. Herinneringen aan Friesland. Um, heeft, u, heeft u er nog iets mee? Heeft u bijvoorbeeld een bepaalde traditie... Um, die u vanuit Friesland meegenomen heeft... en nu ook buiten Friesland gewoon nog in ere houdt? Ik, uh, ik hoor graag uw verhalen. 0800-1121 is het telefoonnummer. 0800-1121. Dag Jan. Goeienacht. Hallo. Hallo. Fries... Uh... Nee, geen, nee? Nee, nee, geen vrieftje. Oh, no, oh, je, je zegt het bijna alsof het uh, een belediging is. N nou, ff, wat ik mee heb gemaakt. Met uh, een, een echo zit erin. Ja, moet je misschien even je eigen toestel iets zachter zetten. Het geluid van, uh, van je eigen toestel. Maar ga door met je verhaal. Nee, die, die, die staat hier aan. Maar goed, uh, daar gaat hij om. Ik, uh, ik heb 30 jaar geleden. Heb ik een, een verbouwing moeten doen in, uh, in Leeuwarden? Mm -hmm. Dat was een arts en die, die wilde zijn huis verbouwen. En die wilde geen vriezen hebben en uh, toen hebben wij dat met een ploeg mensen gedaan. Maar het lijkt wel of ik in het buitenland was daar. Ja, hoezo? Nou, die mensen die. die, die de, de, de, ik kom uit Amsterdam, hè? Ik ben Amsterdammer Amsterdam geboren en getogen. Nou, dan weet je, als je in een kroeg in Amsterdam staat, euh, dan praat je met iedereen. Wie er binnenkomt, daar praat je mee. Ja. Nou, als wij daar na het werk een, een, een, een biertje gingen drinken... die mensen, die zaten hier aan te kijken of je gek geworden was. Je, je, je, ze, ze zaten hier aan te kijken of je van, van een vreemde planeet kwam. Helemaal uit Amsterdam, ja. Dat is ver weg van Friesland. Nee, maar ze maakten ook geen contact. Nou, dat is door een Amsterdam natuurlijk heel vreemd, hè? Ja. Dat, dat... ja, en als ze dan om een uur of elf dan een, een, een beetje in de moed waren... Dan, dan begonnen ze wel een beetje te praten. Mm -hmm. Maar ik, ik had het op, op een gegeven moment had ik het idee van... die mensen denken dat ze beter zijn dan een ander. En dat werd ik zo kwaad van. Ik zeg, we zijn toch allemaal hetzelfde, maar wat maakt het dan uit? Je hebt goede mensen, je hebt slechte mensen en die wonen overal. Ja, ja. Maar vo voelt je je ook is... niet welkom? Nee. nee. Maar uh, Misschien heeft een Amsterdammer een beetje een slechte naam, en, uh, omdat hij een grote bek heeft, maar dat heeft hij gewoon niet. Maar zo is hij dan eenmaal. Hè? Ja. Is dat in die vier weken ook niet meer goed gekomen? Nee, ik, uh, ik ben... Uh, we hebben daar... Nee, ik, ik heb daar geen vrienden kunnen maken. Nee. En ik, dus, dus ik ook niet meer teruggekomen? Een, ik vond het een naar volk. Erg. Dat is erg, hè, als ik dat zeg. Hè? Ja, dat is uh, best erg, inderdaad. Dat, dat vinden de, de Vriezer die hier in de studio zijn, vinden dat niet leuk, kan ik je zeggen. En er zitten hier een paar. Nee, ja, nee, maar... maar dit, dit, dit, dit is... Nee, ik, ik heb het daar vier weken... Nee, ik vond ik het nare mensen. Ja. Nou, dat is heel naar. Ja. Ik, uh, uh, dank dat je gebeld hebt. Dan weten we dat ook dat sommige Amsterdammers uh, de Vriezen niet leuk vinden. Zijn we daar nou weer van op de nee, hoogte? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet nee, nee. generaliseren, <laughs> nou, hè? Dat doe jij toch ook? Jij zegt toch ook dat het een navolk is? Ja, nou, dat vond ik, hè? Ja. Maar ik heb genoeg Vriezen hier in mijn familie. Die uit Vriezenroes roes hebben dat zijn schatten van mensen allemaal. Oké. Okay. Ja, nee, nee, nee. Maar ik het klikte gewoon niet met jou in maken. Leeuwarden. Nee, oké, okay, nou, dat, dat, is, dat is helder. Oké. Dank okay. je wel voor het bellen. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Um, gaan we kijken of Trudy aan de telefoon is. Dag Trudy, goeienacht. Goeienacht. Ja. Vries? Goe ja. Nee, niet echt. Is, is Trudy een Friese naam? Niet echt, hè? Uh, nee, nee, dat is een buitenlandse naam. Maar de zoonfamilie kon mijn naam niet, of wilde mijn naam niet uitspreken. En uh, daar hebben ze maar Trudy van gemaakt. Want Gertrude, dat uh, klonk zo buitenlands, zo Duits. Ja, en maar, de schoolfamilie uh, wilde dat niet uitspreken, dus werd het Trudy. Uh, ja, en ik voel me nu nog niet thuis met Trudy. Maar ja, het is niet anders. Nee. I hier ben ik altijd de, Bols uh, de buurvrouw geweest. In Zuid-Holland. Maar we hebben het over Friesland. En daar ben ik erg gelukkig mee. Want als ik naar Friesland ga en dan is het thuis komen. En ik heb, er nooit ge ik heb er nooit gewoond. En nu hoor ik op de radio uw zending. En dat is een mooie gelegenheid om een keer een Fries liedje te horen. Van heel vroeger. Mijn schoonouders hebben elkaar in Polswaard op de markt ontmoet. 1900 zoveel. Ja. En mijn man, die speelde op de piano altijd. Als hij heimwee had, denk ik. In Polswaard op de markt zag ik hem van gestaan. En ik kom een paar keer in het jaar ga ik naar Polswart, want ik ben de enige overgeblevene van de familie. Ja. En uh, zorg daar voor de drie graven. Die ja. Mijn man is begraven, zo'n ouders, zo'n zusters, zwagers. Iedereen ligt daar. En uh, soms, als ik de tijd heb, dan neem ik me de, een paar dagen bij en dan overnacht ik in de Wijnberg in Polswart. En dan word ik echt behandeld alsof ik <laughs> dus kom. Ja, terwijl hij ja, daar dus, dus nooit, nooit echt gewoond heeft. Maar het, het is dus een heel ander verhaal dan, dan wat we net horen van Jan. U voelt dat u thuiskomt in Friesland. Ik voel me zo thuiskomen. Ja. Het is prachtig. Dan nou blijf ik een dag in, in Polswad en, en regel mijn zaken daar. En een dag ga ik dan naar Harlingen of naar Warkum. Daar zijn de wortels van de familie. Ja. Of naar Makkum. Dat zijn nog de oudere wortels. En het is prachtig. Het is prachtig. Vooral als je met de trein uit Zuid-Holland komt. En dan stap je in uh, Heerenveen over op de bus. En die bus die gaat dan over de dijken En uh, naar uh, Sneek, naar jou, de Sneek en zo. En dan kan je zo over het land kijken. Ja. En uh, het is prachtig. Dus als u mij blij wilt maken. Mag u kijken of u nog dat liedje hebt van Vette Schuren is dat. Het, we, we, ik zal u zeggen, we hebben heel erg zitten zoeken in de tijd dat u ons, ons belde. En um, omdat het heel erg oud is, kunnen wij ja. het niet vinden. Dus um, nee. helaas kunnen wij u uh, niet dat, dat liedje over uh, dat meisje in Boswart um, laten horen. Maar mag ik dan wat anders, een meer modern liedje? Nou, wat doet u het trio. Het Apollo-trio, zegt u? Ja, ik ben een vries en dat wil ik ook liever zoiets. Ik heb nog een liedepoek van vette schuren. Oké. Okay. Van heel vroeg en nog een erfenis van mijn man. Ja, en, en uh, het, het Apollo-trio. Nou, we gaan even kijken of wij uh, dat ook kunnen vinden. Dat zou um, prachtig zijn. Nou, uh, als dat zo is, dan, dan hoort u dat tussen nu en twee uur uh, voorbij komen. Mooi. Dan ga ik snel even ook nog wat andere uh, zaken afhandelen. Dat klinkt heel onbeleefd. Maar als we het gevonden hebben, dan, dan laten we zo meteen even horen. Is dat goed? goed is okay. goed. Trude, dank, dank u. wel. Of Gertrude, want u blijft gewoon Trude heten, hè? Ik, ja, ik blijf. Ik woon nou in een bejaardenhuis. En morgen ga ik op vakantie, morgen, al vandaag, ga ik ja. op vakantie naar mijn geboerderstreek. <laughs> Sinds jaren weer een keer. En dat is dus Duitsland? In ja. Ja, in Beieren. Ja. Nou, dan wens ik u een mooie reis daar naartoe. Dank u wel Dank voor u. het bellen. Dank ja. u wel, ja. Da, on Onsjeen, on ja. Vries voor uh, tot ziens. Nou, dan uh, hoop ik dat dat uh, gaat lukken. Um, ik uh, krijg een mailtje overigens. En dat mailtje komt van um, Egbert Born. En die zei, ik uh, luister naar het programma via de webcam. Want dat kan hè. op Radio 1. Kunt u alle programma's via de webcam ook volgen. Ga naar radio1.nl en klik dan even de webcam aan. En um, die schrijft, ik zag dat je aantekening maakte... bij dat cd-project van Dylan, waar we net dus dat nummer van draaiden. Een volgende vertaling is onderweg. Namelijk de Rolling Stones wordt nu ook vertaald. In het fries en op muziek gezet. Een vriend van mij doet die teksten, vandaar dat ik er vanaf weet, zo zegt hij. Nou, houd in de gaten. Echt goed, Born. Dankjewel voor je mailtje en voor het kijken via de webcam. We luisteren naar Casa Luna, de zomereditie. We hebben het over Friesland. Um, het plaatje over Bolsward, dat hebben we niet kunnen vinden helaas. Nou, dat, uh, dat kan gebeuren. Um, ga ik even naar een volgend mailtje van Renske van den Burg. En die schrijft... Mijn vader is geboren in Tjevert, dat is bij Bolsward. Zijn vader, dus mijn opa, is dominee geweest in de kerk. En zo is mijn vader opgegroeid in het huis van de pastoring. En dat huis kun je al zien liggen. Vanaf de, weg, de grote weg de en 359, het uh, mooie witte huis langs het kanaal. Mijn opa ligt al langere tijd begraven achter de kerk en sinds vier jaar ook mijn oma. Afgelopen winter ben ik samen met mijn vader naar het dorp geweest en hebben we tot Workum geschaatst. Het was geweldig om dat stuk te schaatsen, zo vond ook mijn vader. We zijn samen op de foto gegaan voor de pastorie. Bizar dat mijn vader nog zo kon aanwijzen in welke kamer hij sliep en waar hij en zijn zussen speelden in die tijd. We hebben de kostige dag gezegd, hij wist ook nog precies wie mijn vader was en zijn familie. Mijn vader is net 65 geworden, schrijft Renske van den Burg. En eh, ik vond het een hele bijzondere ervaring om dit samen met hem mee te maken. Zelf is in Utrecht geboren, schrijft ze. Maar ik voel me op een of andere manier toch wel sterk verbonden met Friesland, met daar. Maar dat is zeker die plek. Ik ben trots op deze route die ik heb meegekregen. Nou, Dank je wel, Renske, voor het sturen van jouw mailtje. Meneer van den Kooi, een hele goede nacht. Ja, goeie, goeie nacht ook. Ja, in, in de eerste plaats sluit ik. Kunt u mij goed horen? Ja, ik kan u uitstekend echo? horen. Nee, ik kan u uitstekend horen, dus gaat u vooral o door. Oké. Okay. Uh, ik sluit ook nog even aan op een... Op een uh, ik moet even mijn radio zachter zetten, want ik krijg een echo. Mm -hmm. Prima, doet u dat. Meneer Van den Kooij legt even de telefoon neer... en gaat de radio uh, zachter zetten... En dan uh, hoop ik hem weer aan de lijn te krijgen. Hey, ja, had, daar bent u weer. U had zo straks een uh, dame aan de telefoon. Ja. En die had ook nog een verhaal over, uh, over Friesland. Als is geweest, die kerk en Algra. Ja. Algra. Mevrouw van der Veen was dat volgens mij, ja. Ja, ja. Uh, Daar sluit ik eerst even aan nou op aan. Wat, wat, wat is nou het mooie? Ik heb nog... Ik ben nu dik in de zeventig. Ik ben dus een Fries. Ik ben in Friesland geboren in uh, Bolzwart. Ja. Uh, waar ik gewoond heb tot 1941. Wat, uh, daar heb ik al een, een, al een verhaaltje bij. Wij woonden op de Turfkade. En tegenover ons huis, daar lag... Dat, dat gedeelte van de oorlog lag een schip of een boot, wat wil u het noemen. En dat was volgens mij net al een, uh, de, de vorm van het, het skutje. En dat was volgens mij van een familie daar. Die woonde daarin. En dan denk ik aan de omschrijving die Klaas Jansma gaf. Die kleine cabine kan ik me nog wel iets van herinneren en daar, uh, daarvoor in. Maar die heeft daar al, al die tijd gelegen tot wij in 1941. Toen zijn wij verhuisd van Bolzwart... ...naar Rijperkerk, ja. oftewel Riep Tjerk. Ja. Ook wel vaker in het nieuws geweest vanwege de, het schaatsen. Omdat ze altijd zo snel een baantje hadden. Je hoefde maar net een beetje water op het land en uh, dat bevroor. Dan, dan hadden we een baantje, daar. Ja. Uh, een baantje daar. En zij had het over Tietjerk. Ja. Uh, van Rijperkerk, toen vlak uh, uh, lag vlak na de oorlog gingen wij naar school in Leeuwarden. Mijn vader was hoofd van de school in Rijperkerk. En, en hoofd van een drie-man schooltje. Maar wij gingen dus en dan moesten we lopen naar, konden we lopend naar Tietjerk. Daar was dan dat stationnetje waar zij het vermoedelijk over had. Mm -hmm. Een klein stationnetje, was was ongeveer een kilometer lopen. Dan konden we daar een trein pakken. Ik weet nog dat die trein, dat, die hadden nog oude balkonnetjes aan de achterkant. En die hadden nog kogelgaten erin. So. We hebben daar heel lang in gezeten. Yeah. En dan gingen wij naar, uh, naar die kerk toe, dus naar, uh, naar Leeuwarden. Ik heb in Leeuwarden uh, kwam ik in 1947 op het gymnasium. En wie was mijn, een van mijn leraren? Leraren Nederlands. Dat was dokter Algra. Dat was diezelfde waar zij, deze dame het ook over had. Yeah. Uh, heer Algra is niet zomaar iemand. Ik heb zijn boek hier voor me liggen. Yeah. Dokter Algra. De Friese senator. Aha. Dit was niet zomaar. En dit was, een, dit was werkelijk een groot man. Uh, hij was behalve dus ook gedeputeerde. Maar ook in Den Haag zat hij in de Eerste Kamer dus. In de Eerste Kamer. Hij, hij is uh, als echte AR-man. Uh, vele artikelen heeft hij geschreven in het Fries dagblad. Ook in de oorlog. Iedereen kent, hij was zo bekend. En ik had not, notabene Nederlands van hem op, uh, op het gymnasium. Ja. Dus dat even wat in aansluiting... Met dat, in aansluiting dat in verhaal wat, wat ja. deze dame vertelde. Want hoe in hoe in was dat vroeger? Want u was dus uh, zoon van het schoolhoofd. Mocht u dan in de klas... Uh, was, was het friese les of moest dat ook allemaal keurig in het Nederlands? Nee, wij hadden... Wij, wij, uh, wij had, uh, Nee, dat ging toch bijna allemaal in het, het, het Nederlands, hoor. Je kreeg, geloof ik, nog wel een uur ook je eigen Fries. Maar ik, we kregen ook uh, daar, daar op dat schooltje toch meestal Nederlands. Ja, ja dat ja. weet ik nog zeker, ja. Okay. En later werd dat dus bij... Uh, ja, de, was het dokter Algra? Was het professor Algra? Wij hadden wel, wij hadden wel en nu u dat, nu u dat vraagt... Uh, nu u dat vraagt... Wij hadden wel op het gymnasium wel... Friese les. En dat was van, weer van, een, uh, uh, dat was van de Griekse leraar. is het Grieks dus. En Fries, en die was ook bij het Friese Academie. Waar ik nu nog wel eens graag naartoe ga als ik in Leeuwarden ben. Uh, ik ben zelf te wel geïnteresseerd in mijn taal en, en geschiedenis van Friesland ook. Uh, en die kun je bij de Friese Academie natuurlijk uiteraard heel goed terecht. Ik neem maar dat je daar nog heel wat vindt, ook wat, u, wat vanavond de revue gepasseerd is. Dat denk ik zeker, en, ja. ja. En dat denk ik, uh, uh, weet ik zeker. En uh, daar hadden wij les, op het gymnasium hadden wij les van, van dokter Kok. Ook een bekende figuur was dat daar. Uh. <laughs> en, en die is later directeur geworden van de Frieske Academie. Oké, okay, dus die is uh, doorgegroeid uh, daar. Nou, <laughs> ja, die is daar doorgegroeid. Dat, Dit uh... is allemaal even Fries en wij zijn dus met de familie... Ik ben dus vanuit een, een familie, ook dat van ik toch wel echt te vriezen. Mijn vader, die, mijn ouders, die kwamen van... Uh, en daar liggen ze ook begraven uit het, uh, buiten het noordelijkste dorpjes. Uh, dus Wier, die kwamen uit Wierum. En daar liggen ze ook begraven achter de, achter de dik. <laughs> zeg maar, achter ja. de dik, uh, achter het kerk, kerkje in Wierum. Ja. Nou, en, U dan, komt nog steeds naar Friesen. Vroeger... Ik, ik ga het hier even bij laten, meneer Van der Kooi, Want ik heb nog één ja. andere beller die ik graag ook uh, aan het woord wil uh, laten. Ik, ik wil alleen graag weten, is die... Meneer, is die meneer Klaas Maar Nou, is die beschermd? Hoe bedoelt u beschermd? Nou, kun je daar? Want het is typisch... Dat is wel een beetje typisch voor Friese. dat die allemaal die, die echte Friese sporten ge, gezamenlijk hebben. Hij, behalve behalve discussies noemde hij ook de PC. Ja, het kaatsen. En, en, en, en, en, en, en er zijn nog, nog andere sporten... En, en vooral ook die paardensporten, die concoursen, pieken, et cetera. Dat hebben al die Frizen, nemen ze er ook mee... Ik behoor nu tot de Vries... en daar sluit ik af. Als je Fries bent, blijf je Fries. En je bent Fries, Fries, Fries om Utens. Ja, ook al woon je buiten Friesland... Dat, dat blijf je altijd bij je houden. Dank u wel, meneer Van der Kooij. Gaan we snel ja. naar meneer Van Capella. Dag, u heeft ook nog uh, gebeld. Uw band met Friesland, waar bestaat die uit? Nee, ik woon niet in Friesland. Ik woon in Heemstede. Ja, en wat is uw band met Friesland? Ik ben daar onderduiker geweest in de oorlog... Ja. Twee jaar bij Pieter Diekstra in Ja, En daar heb ik nog steeds met de kinderen die ik op schoot nam als ze thuis hun thuis werk moesten maken. Met die kinderen die nu alweer gepensioneerd worden, daar heb ik dus nog contact mee. En ik heb een kleinzoon gekregen, een achterkleinzoon, die heet Jelte. En dat heb ik aan die kinderen geschreven, en toen schreven ze mij, toen zenden ze mij terug een boek, 1000 Worden, in printje Woordboek. En daar staan de platen in die ik dus aan mijn achterkleinkon kan laten zien, ja. en daar staat het Friese woord bij van alle dingen die je in en om het huis kun meemaken. Ja, want heeft u toen u daar in de onderduik zat... heeft u toen de Friese taal ook geleerd? Ja, want dat moest ik wel. Want de boer waar ik werkte, die zei... als jij een vraag stelt, moet je die stellen in het Fries. Dan geef ik je in het Fries antwoord. Want als je dat niet doet, dan geef ik jou ook toch in het Fries antwoord... en dan moet je maar het uitzoeken. Ja. En zo heb ik het geleerd, want maar ik ging ook naar de kerk waar Fries, in het Fries gepreekt werd. Ja. Bent u daarna nog vaak weer terug geweest in Friesland? Of, of na... ik, kom er nog, ik kom er nog regelmatig. Maar de vriend waarmee ik daar naartoe ging, die reed mij dan met zijn auto. En uh, die heeft op het ogenblik uh, is getroffen door de kankerziekte. En die zal het niet lang meer maken. Dus ik vrees dat ik daar voorlopig niet meer kom. Nee. Dat is vreselijk vervelend om, om dat te horen, meneer Van Kapelle. Dank, dank ja. u wel dat u uh, gebeld heeft met uw verhaal. Want het, het, het is volgens mij voor u, die periode in Friesland, is, is nou letterlijk van levensbelang geweest. Ja, zeker van levensbelang. En, en ik, ik ben een afstammeling van een Friesland. Mijn zus heet Hiki. En die is vernoemd naar mijn grootmoeder. Verder was de familie uh, altijd op zee. ...op de Zuiderzee en die was altijd in contact met de Vriezen die ook naar Amsterdam gingen. En ik heb dat hetzelfde gedaan met de lemmerboot vanuit Lemmer naar Amsterdam. En ik mocht daar soms in de kajuit van de kapitein slapen. Het zijn bijzondere herinneringen. Dank u wel dat u gebeld heeft naar Kazeluna. Volgens geen dank. Ik deed Vaak... het met plezier. Oké, okay, da dank u wel. Goeie. Um, ja, Daar komen we aan het einde mee van deze aflevering van Kazeluna zomereditie. Um, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Want zometeen Omroep Max met uh, de eerste nacht van uw leven. Vijf bijzondere verhalen. Bijzondere verhalen van gewone mensen. Die vertellen over zichzelf hier op Radio 1. En Astrid de Jong die praat met ze. Dus blijft u vooral hier afgestemd op Radio 1. Maandag dan zijn wij er weer met Kazer Luna En dan hebben wij gitarist Wim den Herder van de Guitar Academy te gast. Colette van der Ven die uh, spreekt met hem. Veel dank uh, voor het luisteren voor, uh, voor dit moment. Uh, ik hoop dat het uh, ook uh, goed gekomen is op de A12. Tussen Den Haag en Utrecht waar we de spookrijger hadden. Misschien dat het helder is of die melding nog steeds geldt. Oké, okay, nou dan uh, laat het hierbij. Dank u wel voor, uh, voor het bellen. Tot volgende week. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.